5 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. Gemengde reacties op Amerikaans-Russische deal... over chemische wapens Syrië. Tientallen zeilboten omgeslagen op Markermeer door harde wind. En Assen maakt zich op voor protest... tegen sluiting van de Johan Frizo-kazerne. Het weer, er valt een enkele bui, het is bewolkt. In het midden en zuiden ook af en toe wat zon. Er staat een vrij stevige wind aan het noordwesten tot noorden. Vanavond en vannacht opklaringen, en 7 tot 12 graden. Morgen eerst droog, zonnig begin ook. Daarna bewolkt en s'avonds weer veel regen. Het is morgen 16 graden. Rusland en de VS zijn het in Geneve eens geworden over een plan om Syrië van chemische wapens te ontdoen. Dat hebben de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry en zijn Russische collega Lavrov bekendgemaakt. For nearly a hundred years the world has embraced the international norm against the use of chemical weapons. And the principles that the United States and the Russian Federation have agreed on today can. Met een follow-through. to de eliminatie van chemical weapons. De Syrische president Assad moet dus binnen een week duidelijk maken. wat hij allemaal heeft aan chemische wapens. Reder Abdel Fattah van het Syrisch Comité in Nederland. die achter de revolutie in Syrië staat, is aan de telefoon. Goedemiddag. Goeiedag. Bent u blij met het plan? Uh, eigenlijk niet. Uh, ik ben helemaal niet blij met het uh, plan. Waarom niet? Nou ja, t, voor mij dat geeft Assad meer tijd om uh, te doen wat hij al 2,5 jaar uh, gedaan heeft. Uh, het biedt geen oplossing voor het Syrische probleem. Uh, en het reduceert het hele conflict in Syrië uh, naar een, een, een, het gebruik van chemische wapen. Ja, maar daarvan wordt hij nu wel ondaan, zeggen Rusland en Amerika. Nou ja, maar dat is niet uh, dat is niet alleen dit is het Syrische probleem. Kijk, we hebben nu 2,5 jaar uh, revolutie, een opstand. Het uh, gebruikt allerlei wapens tegen zijn eigen volk. En het chemische wapen was uh, in fase van het hele traject van de vermoording van het Syrische volk. U had liever een militair militaire ingrijpen gezien? Ik had liever een, een sterkere toon gezien vanaf het begin tegen Assad. Uh, het is voor mij duidelijk dat Assad uh, is bereid alleen maar uh, om in actie te komen... alleen als er een militaire dreiging is. Uh. Ja, u woonde tot uw 24ste in Syrië, bent toen gevlucht. Uh, heeft u nog contact met uh, familie, vrienden, mensen die u in Syrië kent? Ik heb contact. Ik heb uh, dagelijks contact met mijn familie in Syrië en vrienden. En hoe reageren ja. zij op deze deal? Nou ja, ik denk dat ze niet blij zijn mee. Want dit is vorigen alleen maar verlenging van een ellende. En ze zien dat als een overwinning voor Assad en voor Rusland. Wat zou kort gezegd voor u de oplossing zijn? Wat zou er nu moeten gebeuren? Ik denk dat het uh, dat het, best... het moet niet alleen maar om chemische wapens gaan, maar over hoe gaan we nou uh, dit uh, regime naar onderhandeling, onderhandelingstafel brengen en een fundamentele een uh, oplossing voor dit conflict. En bovendien uh, iedereen nu weet dat Assad is verantwoordelijk is voor zo chemische wapen. Uh, Zo'n akkoord uh, zegt niet, uh, uh, ja, wat wat gaan we met de daders doen? Nee, we willen een veel grotere aanpak. Gereden op dat FATA van het Syrisch Comité in Nederland. Dank voor de toelichting. Alsjeblieft. Het kabinet sluit de Johan-Willem-Frizo-kazerne in Assen. Dat zegt de Drentse commissaris van de koning, Jacques Tegelaar. Volgens hem worden de plannen op Prinsjesdag bekendgemaakt. Hij zal er zich er hard voor maken dat de kazerne blijft in Assen. Ik denk dat het een hele moeilijke opgave wordt om de kazerne in Assen te houden. Maar ik heb ook begrepen dat als dat niet lukt dat uh, de mensen naar Leeuwarden toe moeten. Omdat daar uh, de werkgelegenheid onder druk staat met betrekking tot de luchtmacht. Nou, Wij hebben afspraken in het noorden dat wij geen uh, instellingen overnemen van elkaar. Dus ik ga met de burgemeester van Essen, met de burgemeester van Leeuwarden, met mijn collega Sean Jorritzma, commissaris van de Koning gaan wij zeggen de luchtmacht blijft in Leeuwarden en de kazerne blijft in Assen. Tegelaar denkt als die kazerne toch wordt gesloten in Assen... dat er zeker 1400 banen verloren gaan. Het laatste woord is aan de politiek. Daar richt ik me ook toe. Daarom eh, vind ik ook dat er debat moet gaan plaatsvinden. De politiek besluit in Den Haag. Maar we moeten dan niet diezelfde politiek met verhalen komen. Hoe is het met de werkgelegenheid in Drenthe en in Friesland? Daar moet iets aan gedaan worden. En het eerste wat je doet is het afbreken. Dat, dat klopt niet met elkaar. Commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tegelaar. Dit is het NOS Journaal met René van Brakel. Bij wedstrijden op het Markermeer, het Eimeer en de Randmeer... zijn tientallen katamarans door het slechte weer omgeslagen. Edward Switzer van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn er gewonden gevallen? Ja, uh, er zijn heel veel bootjes over de kop gegaan. Heel lang leek het uh, uh, beperkt te blijven tot uh, wat we op de snelweg blikschade zouden noemen. Alleen uiteindelijk zijn er toch uh, een aantal mensen wel gewond geraakt. Eén iemand met een gebroken neus. En uh, drie mensen die het licht onderkoeld moesten worden afgevoerd naar de wal. En daardoor ambulancepersoneel zijn onderzocht. Ja, is er dan toch geen waarschuwing van tevoren afgegeven voor de harde wind bijvoorbeeld, het onstuimige weer?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 Heel vreemd bij Katamaran aan zeilen. Het opvallende vandaag was wel dat er wel heel veel tegelijk eh, ondersteboven lagen. Ja, want kunt u zeggen hoeveel van de Katamaran's die aan het zeilen waren... er ook echt zijn omgeslagen? Was het een volledig overzicht van, van iedereen die op het water was? Nou, overzicht zijn we nog steeds een beetje mee bezig. Want u zult begrijpen dat op dat moment... Eh, eh, hou je geen administratie bij, maar ervaar je van bootje naar bootje... En probeer je door middel van het radioverkeer goed in de gaten te houden... Uh, heel goed uit te luisteren wie er het ernstigst naartoe is. En daar ga je als eerste naartoe. Dus je bent alleen maar aan het handelen. En, en nu is de rust inmiddels weer gekeerd. We zijn bezig met één bootje wat op de dijk is beland. Die proberen we daar nog weg te krijgen. De mensen zijn inmiddels in veiligheid. Ja, en nu zijn we zover om de balans op te maken. Uh, maar het lijkt om, er, om, om erbij bij de dertig bootjes te gaan... die uh, ondersteboven hebben gelegen. Oké, okay. Edward Zwitser van de KNRM, dank u wel. Graag gedaan. Een motorrijder uit Groningen is vannacht aan de dood ontsnapt. Hij viel in een bocht vlak voor een spoorwegovergang... en raakte op een haarna een aankomende trein. Hij werd van de motor geslingerd en kwam in de berm terecht. De motor schoot door en raakte de trein. De man kwam er dus ondanks een gebroken been toch redelijk goed vanaf. Op het strand tussen Zandvoort en IJmuiden zijn duizenden dode krabben aangespoeld. Volgens onderzoeksinstituut Images is het uitzonderlijk dat er zoveel krabben aanspoelen. De oorzaak is volgens directeur Tamo Bult van Images nog niet bekend. Wat je wel hebt is dat als, uh, als dieren zoals krabben uh, verzwakt zijn of ziek... en er gebeurt dan iets in een omgeving die verandert de temperatuur of het zoutgehalte of, of wat dan ook... Ja, dan, dan, dan kan zo'n massale sterft in één keer optreden. Dat, dat niet alleen bij krabben, dat zie je bijvoorbeeld ook bij mesheft. Bij andere schelddieren uh, of zeesterren heb je dat ook wel eens. Ze zijn waarschijnlijk gestrand als gevolg van stroming en wind. Dan gaan we naar de verkeersinformatie bij de AWB Johnson Hoka Fiel is door werkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen de knooppunten een Rijn en Lunetten op de hoofdreebaan staat 3 kilometer. Twee keer zo lang is de file op de A13 richting Rotterdam... daar staat tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 6 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A20 richting Hoek van Holland... daar staat tussen de knooppunten het en Kleinpolderplein 5 kilometer. Belangrijkste nieuws van dit NOS-journaal... Assad brengt zijn chemische wapens naar Libanon en Irak... zeggen de opstandelingen na een deal tussen VS en Rusland over Syrië... En bij wedstrijden op het Markermeer zijn tientallen zeilboten omgeslagen door de harde wind. Dat zou weer uitgebreid het uitgebreide internationaal van 5 uur. Nu Dionne de Graaf met langste lijn. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. 180. De sport om te winnen. Voorspel nu in de winkel op je mobiel of op Toto.nl.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 Goedemiddag, Ruben. Terug bij Langs de Lijn. We praten zo door met Willem Vissers, Hans Klippes en Joop Albeda... over de sport van de afgelopen week. Maar we zijn ook bij de actuele sport. Bijvoorbeeld bij het Davis Cup tennis in Groningen. Marcella Mesker, hoe gaat het met de Nederlandse mannen? Ja, het gaat goed. Ze zijn weer een stapje dichter bij die promotie naar de wereldgroep. Het staat 1-1 in sets, maar Nederland leidt met een break. 5-3 in de derde set als Oostenrijk serveert. Ze staan dus voor. Maar ik moet zeggen, ik heb ze wel eens samen beter zien spelen. Robin Hazen en Jean-Julien Royer. Bijvoorbeeld vorig jaar toen ze van Federer en Vavrinka wonnen. Het gaat moeizaam. Ze spelen ook een beetje, met name Royer, het old school dubbelspel: veel touch, goede volley, service volley. En dan heb je die Oostenrijkers, die ervaren dubbelspecialisten. Maar die hebben het new school. Die hebben. Power tennis. Die slaan ongelooflijk hard met de returns. Goede services, korte rallies. Dus het is een beetje lastig voor het Nederlands team. Maar ja, ze hangen echt in die wedstrijd. Ze knokken zich kapot. En ze staan dus een break voor. Leiden met 5-3. 30 gelijk nu op de service van Julian Nol. Als ze die breakvoorsprong vasthouden... dan komen ze 2-1 voor in sets. Dus laten we daar naar uitkijken. Dan naar Sebastian Timmerman. Um, Hoe ver zijn ze met de beklimming van de Anglierouzebos? Ze zijn een kilometer of vijf, vijf en een half onderweg. De twee koplopers, Tira Longo en Elizonde rijden daar nog altijd. En zitten nu op het gedeelte dat ietsje beter loopt... waar de weg wat vlakker is. En dan gaan ze dadelijk beginnen aan de tweede, het tweede gedeelte van de Angliru. En dat is het gedeelte waar je stukken dus tegenkomt van 21 Zelfs van 23,5%. en een halve procent. Dan wordt het echt een muur waar ze tegenop moeten rijden. Drie minuten achter die twee koplopers rijdt de elite groep. Groep die bestaat nog uit elf renners... Daniel Moreno zich helemaal wegcijfert en uit de naderheid voor zijn kopman. Dat is Joaquin Rodriguez, de nummer 4 uit het klassement. Die zit in zijn wiel. Horne zit daarachter. Dan Valverde die met Rodriguez het duel uitvecht om de derde plaats. De laatste podiumplek morgen in Madrid. Achter Valverde zit Vicenzo Nibali. En daarachter komt dan de rest van dat elite groepje. Ze zitten bij elkaar. Het is afzien. Nibali zit inmiddels alleen. Hij heeft geen ploeggenoten meer bij hem. De nummer 2 uit het klassement. Maar ook Christopher de 41-jarige Amerikaan in de rode Leidenstrui... zit inmiddels geïsoleerd als het ware. Heeft geen ploeggenoten meer. En Nibali heeft natuurlijk nog wel een ploeggenoot voor haar rijden. En dat is die Paolo Tiralongo. En dat kan nog misschien wel een kleine rol gaan spelen... strakjes in de laatste kilometers op de Angliru. Tiralongo en Elisone zijn dus de koplopers. Peloton, de elite groep, rijdt dus op zo'n dikke drie minuten. Helaas geen nieuws waar Bauke Mollema op dit moment uithangt. We hebben hem nog niet ingelopen zien worden... Door die elite groep, dus als het goed is... zit hij nog ergens tussen de kop en de groep... met Christopher Horner en Vicenzo Nibali. Dan gaan we naar het voetbal. Voetbal in de eredivisie. Of eigenlijk niet voetbal in de eredivisie. Want het duel tussen ADO en Vitesse gaat vanavond niet door. Door problemen met de afwatering uh, staat er te veel water op het veld. We praten erover met de manager van competitiezaken, Gijs de Jong. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u kreeg een melding en toen... Nou, we, we hadden gisteren een voorwaarschuwing gehad van ADO... dat men probleem had met de afwatering uh, En men zou ons deze ochtend berichten. Uh, daar heb ik niks gehoord. En toen werden we vanmiddag uh, rond een uur of twee gebeld... Uh, met toch het verzoek om een keuring uit te voeren. Uh, nou, we hebben de scheidsrechter van dienst die kant op laten gaan. Uh, die heeft het veld gezien. En ik moet zeggen, ik heb het alleen van het met beelden moeten doen... En met zijn rapportage. Maar het was meteen duidelijk dat daar niet gespeeld kon worden. Nee, nou, ik, ik ben ook een beetje buiten geweest vandaag. En het regent behoorlijk hard. Maar dit zijn toch nog niet echt de winterse omstandigheden... waardoor een veld moet worden afgekeurd. Was u verrast hierdoor? Ja, ik, ik, ik kan me niet deugen, zeg maar. Ik vul ik, ik deze functie nu een jaar of drie in... dat we zoveel in het seizoen een afgelasting gehad hebben. En, en als ik de beelden zag, zeg maar, wat er van water allemaal op het veld lag... ja, dat is echt enorm. Uh, ja, en dan heb je nog niet echt over de, over de herfststormen gehad. Dus uh, dat is zeker verontrustend. Ja, nou begreep ik dat het iets te maken zou kunnen hebben... met uh, het, het bouwen van een, van een fundering voor het kunstgasveld... voor het aankomende wereldkampioenschap hockey. Klopt dat? Weet u daar iets van? Nou, ik heb begrepen dat er wel deze zomer of dit voorjaar... Uh, direct na het seizoen dat men die fundering heeft aangelegd. Dus dat hebben wij van de club ook begrepen. Uh -huh. uh, en ik denk dat daar nu nadrukkelijk naar, naar gekeken wordt... Uh, en bij ons is het zo, zeg maar, dat uh, qua zorgvuldigheid... dat het altijd door de aanklager uh, betaald voetbal bekeken wordt... in hoeverre hier nu ADO iets te verwijt is dus of de fouten gemaakt zijn. Ja. Uh, maar dat vind ik zelf niet eens het belangrijkste. Ik vind het belangrijkste nog dat we kijken hoe snel we die wedstrijd ingehaald krijgen... Hè, en dat we voorkomen dat we in de rest van, uh, van het seizoen problemen hebben in, in Den Haag. Ja, maar het kan niet morgen? Of nou, ga ik nu we te wel, snel? Daar <laughs> hebben we wel naar gekeken, maar, uh, zeg maar zowel de gesteldheid van het veld uh, laat dat niet toe... Als ook het feit dat zeg maar, men uh, de lokale autoriteiten uh, aanzienlijk dinsdag de Prinsjesdag in Den Haag. En het lastig is uh, om zeg maar, de hele veiligheidsorganisatie morgen dan wel maandag uh, op te tuigen. Oké, okay. dus dat, wordt echt, uh, dat duurt gewoon langer voordat die wedstrijd gespeeld kan worden. En dan zegt u, we zijn zo vroeg in het seizoen, dit is wel heel vervelend. Ja, dat is heel vervelend. En, en zeker vanwege het feit dat je... je mag tegenwoordig niet zomaar wedstrijden inhalen. Je mag... Uh, wij mogen vanuit UEFA niet spelen op de dagen... Uh, dat de Europese wedstrijden gespeeld worden. Op de dinsdag, woensdag en donderdag... als de Champions League en de Europa League gespeeld worden. Uh, tenzij je heel vroeg... zeg maar een half uur voor die wedstrijden aanvangen... Uh, stopt. Maar die wedstrijden die worden vaak om zeven uur gespeeld. Of uh, bij de Champions League zijn er ook ploegen... die in Rusland uh, met tijdschil spelen. Ja, dan zou je echt smiddags... Uh, uh, rond de klok van vier uur moet aftrappen om op tijd uh, klaar te zijn. Ja, goed. Gijs de Jong, uh, manager competitiezaken over ADO, Den Haag en Vitesse. Die wedstrijd gaat dus niet door. Dank u zeer. We gaan snel naar Sebastian Timmerman. Want uh, Nibali is niet van plan om af te wachten, Was? Vicenzo Nibali is in de aanval gegaan. De nummer 2 uit het algemeen klassement. Drie seconden achter Christopher Horner heeft inderdaad de aanval gekozen. Op dat uh, laatste gedeelte van de Angliru, het stijlste gedeelte, Quenya. Cabres heet het. En daar ging hij meteen in de aanval. Hij krijgt hulp van een van de rijders uit de voormalige kopgroep. Juan Antonio Fletcher rijdt nu nog voor vakantieleid DCM. Maar ja, die ploeg stopte natuurlijk mee. Fletcher op zoek naar een ploeg voor volgend seizoen. En misschien is het wel een open sollicitatie van de Spanjaard. Want die zag Nibali aankomen en ging meteen het tempo vers verhogen. Nibali hangt in zijn wiel. En een seconde of zes daarachter rijdt Christopher Horne. Die moet het dus alleen doen. En nogmaals, het verschil tussen beide rijders is maar drie seconden in het algemeen klassement. Horner heeft Valverde in zijn wiel, heeft Rodriguez in zijn wiel, maar die doen nu even niets. Die kijken allemaal naar Christopher Horner. De rode trui die, die gisteren heroverde, weer afnam van Nibali, staat onder druk. Even de stopwoordje indrukken als Nibali daar langs een van de supporters is. Daar komt Horner nu langs gereden. Zes seconden is het slechts het verschil tussen Nibali en Horner. Maar ja, dat zou wel genoeg zijn voor Vincenzo Nibali om de rode trui... Weer Weer terug in handen te nemen. Nibali, die nu Fletcher heeft bedankt voor het werk. Fletcher moet eraf. Nibali, die verder versnelt. In de jacht dus in zijn counterattack. In de aanval weer op Horner. Dat hij gisteren de leiderschrui speelde. En Horner rijdt er een seconde of tien inmiddels achter. In de laatste vijf kilometer. Bijna van deze etappe naar de top van de Anglierou. Dan nog even snel naar Groningen. Marcella Mesker. Heeft Nederland die derde set kunnen pakken? Ja, met 6-4 een uitstekende service game van Robin Haas. Ik moet zeggen Robin trekt echt de car in deze duel. Steeds beter gaan spelen. Deze laatste game won hij op love en dan begint hij gewoon met drie aces. Nou, dat is knap als je voor de set serveert korte met te maken met de tegenstander. En Nederland leidt nu met 2-1 in sets. Dus het ziet er goed uit. Nederlander steeds beter in vorm en nu wordt het voor Oostenrijk wel heel erg moeilijk. Goed, we zitten hier nog steeds met z'n vieren. Mocht u dat gemist hebben, Willem Vissers, Hans Klippes en uh, Joop Albeda. We hadden het uh, voor het nieuws van vijf uur over het Nederlands al uh, Gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap. Maar daar zijn we het ook over eens. Er moet nog wel wat uh, veranderen voordat daar een mooi resultaat neergezet kan worden. Maar dat komt natuurlijk ook altijd tegelijk met zo'n kwalificatie. Kritiek op de bondscoach, dat kunnen wij in Nederland best goed. En die kritiek is behoorlijk, Willem. Verbaast je dat? Nou, die, die kritiek valt natuurlijk in twee uh, delen uit. je hebt de, de, de kritiek op de persoon van Gaal. Hè? Dat hij niet consequent is en dat hij uh, uh, uh, soms rare uitspraken doet. En dat hij uh, uh, zeg maar, uh, uh, eigenlijk alles naar zich toetrekt. De eer ook van, van daar is hij natuurlijk goed in, dan ook de eer van Bayern München is eigenlijk ook wel een beetje dankzij hem zo goed geworden. En Barcelona eigenlijk ook. En, en als God al niet was geweest... dan had hij de schepping wel gedaan. En dat is natuurlijk toch een beetje Louis van Gaal. Maar we moeten wel zijn vakkennis moeten we erkennen. En ik vind dat dat af en toe wel... Um, uh, te weinig gedaan wordt. Hm. En hij is bewust aan het experimenteren. Hij probeert zoveel mogelijk spelers uit. Kijk, van Marwijk was een coach... die koos van een vast team... en dan weet hij eigenlijk nooit meer vanaf. Als er geblesseerden waren of iemand die was heel lang uit vorm... dan verving hij die, die speler. Van Gaal doet dat veel minder. Die is nu echt nog steeds aan het selecteren. Aan het selecteren. En die, die heeft steeds gezegd, pas vanaf maart... Dan spelen ze tegen Frankrijk een wedstrijd. Dan ga ik echt kijken wie nou tot de selectie gaan behoren. En dan gaan we kijken als we vanaf mei de spelers bij elkaar krijgen. Dan moet ik het weten. En dan kies ik ook pas uh, mijn keeper bijvoorbeeld. Er is ook mm -hmm. veel kritiek op. Hij heeft al vijf keepers opgesteld. Nou ja, goed. Hij uh, kiest per wedstrijd een keeper. Wat eigenlijk heel ongebruikelijk is in het voetbal. Een keeper is eigenlijk de man. Diegene die staat er eigenlijk altijd in. Tenzij die echt geblesseerd is of, of uit vorm. Maar wij hebben al vijf keepers gebruikt. En verhaal zegt, nou goed, dat vind ik, ik. Ik kijk per wedstrijd. Als er veel hoge ballen komen, neem ik een grotere keeper. En als, er, als ik verwacht dat er veel. En eigenlijk klinkt dat heel logisch. Alleen wij zijn daar niet aan gewend. Hm. Dus het komt ook een beetje door de. Verhaal is natuurlijk een, een, een, een, wel een coach met een heel sterke visie. Nou, daar moeten mensen soms aan wennen. Maar hoe die soms aangepakt wordt op zijn persoonlijkheid vind ik wel een beetje ver gaan. Ik, heb, ik heb, moet zeggen dat ik heb wel vertrouwen in van Gaal als trainer. Ik denk wel dat daar het straks bij het WK de beste, het beste team staat. Want het is gewoon een vakman. Uh, het punt is hoe gaat hij zich? Ja, heeft dat, is dat heel belangrijk voor, uh, voor de prestatie van het Nederlands Elftal? Dat weet ik niet. Ik vind hem ook irritant. En ik, ik, uh, bij mij lopen de rillingen <tus> ook over mijn rug heen. Maar hoe hij aangepakt wordt nu met name door uh, het programma VI, uh, dat vind ik te ver gaan. Dat, dat schiet door. Mm -hmm. Een grap op zijn tijd is goed, maar gevaarlijke gek. Hij krijgt alles naar zijn hoofd. Zijn reactie uh, vind ik dan begrijpelijk. Dus dat. dat uh, maar ik, ik zeg al: als je puur naar de vakman van Gaal kijkt. dan denk ik dat daar niet zoveel kritiek op is. Nee. Als uh, Joop Albeda als ex-coach, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe, hoe hoor jij die kritiek op hem aan? Zeker als het zo op hem persoonlijk, om hem persoonlijk gaat. Ja, ik vind dat dat. Ik vind dat dat in, in. Maar dat gaat breder dan wij spreken ten opzichte van hoe je verhaal. Het gaat af en toe. Uh, halen wij altijd het gedrag wat iemand als professional moet tonen of uh, wat hij als professional moet brengen. Hij is coach van het Nederlands elftal en het Nederlands elftal moet presteren. Een betere kwalificatie, dan dit hebben we nog nooit of zelden gehad. Mm, ja, en als, als, we, nee, maar als je gewoon ergens moet testen, dan is het in deze periode de testfase om te kijken van met welke mensen ja. wil ik spelen. Als je dat straks in maart of april nog een keer moet doen, dan zegt iedereen, nou ja, maar nu kun je er niet meer uitkomen, dan staat eigenlijk alles al vast. Dan wordt elke oefenwedstrijd helemaal een fars. Uh, ik weet dat Louis nu gewoon heel veel informatie heeft... en op basis van die informatie de volgende keuzes gaat maken. Nou, en dan zijn we het er mee eens of niet mee eens... maar ik vind dat de persoon van Gaal moet buiten de discussie staan... over wat hij als vakman brengt... om het Nederlands Elftal gewoon zo ver mogelijk te brengen... op het wereldkampioenschap. Ja. En ik... Ja, ik sta daar echt vierkant tegen iedereen die persoonlijke aanvallen doet... op welke coach of welk mens dan ook. Ik vind maar, dat gewoon niet maar net. Maar Joop, vind je dat het zijn gedrag zeg maar, bij persconferenties... Ja. dat heeft er toch wel iets mee te maken ja. hoe, je naar, hoe je overkomt op het volk? Ja, ik, ik, ik, ik zal niet zeggen dat Louis niet uitdaagt... Met dit in he, met uitspraken en zijn gedrag. En af en toe ook weer reageren en Maar het is een soort escalatieladder die elke keer maar verder gaat. Ja. En zolang het goed gaat, wordt op een gegeven moment iedereen teruggefloten worden. En als het naar fout gaat, dan gaat iedereen daar de bevestiging in zoeken. En ik vind het gewoon. Uh, ik, vind dat gewoon ik vind dat gewoon tragisch en ook wel een beetje heel erg. Uh, want ik denk dat het van twee kanten komt. Ook Louis speelt af en toe ook wel uh, een rol waar de. De pers denkt van nou, als we dat kunnen aanjagen, hebben we in ieder geval een prachtige persconferentie. Nou, dat spreken ze met elkaar af en dat lukt dus bijna dan ook altijd. <lacht> ja. Maar ja, je ziet zelfs dat er nu de, de, deze week een groot verhaal in het Algemeen Dagblad stond. Waarin dan de suggestie werd gewerkt. we moeten misschien die Hans Kruijman vervangen als vragensteller aan Louis van Gaal. Want dat loopt elke keer uit de hand. Het is elke keer een vervelende sfeer. En SBS deugt eigenlijk ook niet. Dus dat moet maar allemaal terug naar de NOS. En er worden allerlei verhalen gemaakt. En uh, ja, het is allemaal een beetje makkelijk. Maar dat komt ook omdat voetbal natuurlijk is een soort van uh, nationale kermis geworden. En iedereen mag er iets over zeggen. En dat is op zich wel leuk. Maar van de andere kant is het ook heel vervelend. Ja. Nou ja, kijk, het, het punt is, ik vind ook, je moet de wet niet voorschrijven. Maar Hans Kraai is gewoon geen goede interviewer. En dan is het met name, als je dan Van Gaal uh, als bondscoach hebt, is dat heel vervelend. Want dan krijg je dus geen goede informatie. Ik wil wel zien wie het dan wel goed kan met zo'n man, want uh, dat is altijd moeilijk. Maar Kai, vind ik nou, daar. Nou, ik vind dat hij soms best goede vragen stelt. Het is alleen een beetje jammer. Hij gaat natuurlijk ook in het programma van van Derksen soms zitten. En je krijgt ja. het programma van Derksen is een soort van, ja, we hebben we klot als verf en daar mogen we mee gooien. En je mag naar iedereen gooien en je mag iedereen beledigen. En dat is een beetje, wat Joop ook net zegt... dat is een beetje modern tegenwoordig... dat je iedereen maar mag beledigen. Ik zat deze week een keer naar, naar, naar Pauwnieuws te kijken... als je ziet hoe mensen daar beledigd worden door verslaggevers. Ja, ja ik vind het echt buiten elke proportie. Ja. Maar blijkbaar is dat allemaal normaal. En blijkbaar moeten we dat allemaal maar leuk vinden. Ja, en dan krijg je dat de andere kant zich natuurlijk op een gegeven moment gaat verdedigen. Ik bedoel, Van Gaal mag op een gegeven moment... En nogmaals, Van Gaal is best een moeilijk mens. Is af en toe buitengewoon, komt hij uh, hooghartig en, en, en irritant over. En hij zegt soms ook van, ja, ik heb dat allemaal al gezegd... en ik heb alles al voorspeld. Blijkbaar is er geen enkele verrassing in zijn leven. Hij weet alles al. En wat Hans ook zegt, hij is soms heel irritant... maar dat geeft nog geen vrijbrief om dan maar alles te mogen zeggen. Nou, dan nou, komen we toch een beetje terug met waar je aan mee begon. Uh, een beetje nostalgie, hè? Vroeger had je dat niet. Nee, vroeger had je het ook. Het verhaal is natuurlijk al. Het, is nou, al. het, het, het voordeel van is dat, dat heel veel nieuws tegenwoordig. ook ongeveer een houdbaarheid heeft van, van een vijftal minuten. Ja. Wij praten er nu lang over. Het volgt elkaar zo snel op en dat glijdt ook zo snel ja. weer weg. Maar ik vind fundamenteel dat de mensen moeten gerespecteerd worden. voor het werk wat ze doen. De journalisten moeten. Uh, toch het publiek informeren en vragen stellen... waardoor wij wijzer worden van datgene wat er nog niet was. En dat moet je gewoon op een normale, respectvolle manier doen. Hij is professional. Hij heeft zijn deel wat hij gewoon op het veld moet laten zien... met de beste spelers van Nederland. Dat heeft hij volgens mij gewoon goed gedaan. Hij experimenteert daarin. Uh, hij daagt soms uit. En ik kan je nu al voorspellen... zodra Louis van Gaal weg is, dan gaan we... Daarna huilen van: Het was toch wel mooi met Van Gaal, ja, want het was spraakmakend. Het tuurlijk. was een kleurrijk figuur, dat is met Van Hanen gebeurd. En daar zijn wij als Nederlanders weer zo ongelooflijk Calvinistisch in één moment. Het is eigenlijk nooit goed, het moet ja, mooi en zo. effectief en, en schoon zijn. En coaches moeten voldoen aan de ideale schoonzoon. Maar als ze dat zijn, dan zijn ze wel ongelooflijk saai Oké, okay, we gaan naar het IOC-congres. Uh, afgelopen week werden drie, eigenlijk drie belangrijke besluiten genomen. De stad uh, voor de zomerspelen van 2020. De sport die uh, dat jaar aan het programma wordt toegevoegd. En natuurlijk de nieuwe IOC-voorzitter. De verwachtingen waren dat uh, Tokio, Worstelen en Thomas Bach deze verkiezingen zouden winnen. En dat gebeurde ook. Met het aantreden van Thomas Bach kwam een einde aan het bewind van Jacques Rogge. I have the honour and the pleasure to announce that the ninth president of the International Olympic Committee is Thomas Bach. Hans Klippes van het AD was erbij ja. bij, bij dit moment. Um kwam niet als een verrassing, hè? Nee, nee. ik heb, ik heb een goede tijd gehad, maar het was niet, geen verrassende tijd. Nee. Um, als je dan ziet hoe het IOC werkt, um, uh, dan, dan, dan in principe klopt dat niet. Want als je zegt, van nou, je combineert het, dan had je eigenlijk honkbal moeten kiezen als sport. Omdat Tokio gekozen is. Tokio in, in Japan is het honkbal uh, de belangrijkste sport. Nou, als je dan voor de sport zou kiezen, dus zeg maar voor, de, uh, voor het belang van de sport, mm -hmm. dan had, je, had het IOC dus het hongbal moet, uh, moeten kiezen als, als sport voor 2020. Dat is niet gebeurd. Nou, dat, dat heeft allemaal met politiek te maken. En, en, en kijk, de Russen hebben zich erachter gezet, de Amerikanen hebben zich erachter gezet. Het was al lang duidelijk dat het worstelig ging worden en dat squash en hongbal uh, kansloos zouden zijn. Ja, ben je iets wijzer geworden van die politiek? Want volgens mij is dat best ingewikkeld. Nou, wijzer geworden. Je, je ziet hoe de machtsblokken liggen. Je ziet hoe machtig mensen zijn. En dat is ook, om er meteen even door te gaan... want dat zal ongetwijfeld jouw vraag zijn, Camille Eurlings, IOC-lid. Ik weet dat uh, Joop Elbada links van mij heeft er wel eens een opmerking over gemaakt. Wij kunnen als, wij, wij hebben, kunnen als sport blijkbaar niemand uh, brengen... Uh, of hebben niemand die daar op die functie kan zitten... Dat daar, zo is het IOC. Ik vind Camille Eurlings in het huidige IOC een uitstekende keuze. Waarom? Omdat ik denk dat hij uh, daar heel goed gedijt als uh, onderhandelaar, als, uh, als bestuurder. Mm -hmm. Dat klopt niet. Het IOC zou veel meer, uh, uh, veel meer sporters in zich moeten hebben. Maar nu hebben er, zijn er een aantal uh, atleten zitten erin. Nou, die komen echt niet aan het woord. Je ziet, uh, Sergej Boepka uh, is een van de kandidaten. Die kreeg wel geteld vier stemmen. Ik mm -hmm. vind niet dat Boepkaat had moeten worden. Ik heb hem meegemaakt uh, als atleet. Nou, hij heeft nog nooit één uh, interessante zin gezegd... in al die tijd dat hij post hoogspringer was. Dus dat is geen goede keuze. Maar het geeft wel aan, hij krijgt vier stemmen. Nou, dus voor het huidige IOC... en dat zal, in, in, in, zal altijd zo blijven... Op, op, het blijft een, een, een groepering van, uh, uh, van uh, wat uh, oudere mannen... Um, uh, die, uh, ja, uh, die zelf ver van het, van het sportveld afstaan. En dan zeg ik... Ik had Joop, niet omdat hij hier zit... maar ik had Joop ook een hele goede keuze gevonden... die is van alle sporten thuis. Maar ik denk dat zelfs Joop daar geen poot aan de grond had gekregen. Oh, dat, dat waar ik te betwijfelen, maar... <lacht> Wacht even, Joop. We, gaan, we komen daar we zo even... op terug. We gaan even naar uh, Nibali en Chris Horner... die uh, uitvechten op de Angliru... Ja, wie de Welta gaat winnen of niet, Sebastian? En het is een fantastisch duel, hoor. Drie seconden. We benadrukken het nog maar een keer. Is het verschil tussen Horner, leider in de stand. na al die etappes die er geweest zijn. en Vincenzo Nibali. na die 19 etappes die we hebben gereden. Dit is de 20e. En ze zitten weer bij elkaar. Horner heeft de eerste aanval van Nibali. gepareerd. Het duurde even. maar hij is teruggekomen bij hem. Valverde kan nog mee. En Rodriguez kan nog mee. En dat is de elite groep. Nibali heeft nog even wat hulp gehad van twee knechten uit die voormalige kopgroep van Vogelsang en Longo. Maar die zijn er inmiddels ook af. Helemaal vooraan trouwens rijdt een kleine Fransman in de mist... in het blauwe shirt van FDJ, Kenny Elisonde. Een jonge knul van 22 jaar. Op dat hele hele stijle stuk van 22 23 is hij op dit moment aan het knokken richting misschien wel de ritzegen. Maar die elite groep komt dichter en dichterbij. Horner en Nibali bij elkaar in het wiel. Nu Horner achter Nibali... Als Rodriguez en Valverde weer een heel klein gaatje moeten laten. En ja, zij gaan dadelijk ook beginnen aan dat killingstuk. Dat verschrikkelijke stuk van 23,5 procent. Met die hele kleine verzetjes die ze hebben gemonteerd vandaag. Om daar naar boven te komen. In de mist op de Angliru. Het is een fantastische finale. Daar gaat Nibali weer. Precies waar dat steile stuk begint. Gaat hij weer aanzetten. En Horner staat op de pedalen. Gaat mee met Nibali. Maar moet toch weer eventjes een paar meter laten. Dit is de Derde aanval van Nibali. De eerste twee kon Hornen pareren. En ook nu keert hij langzaam maar zeker weer terug in het wiel van de Italiaan. Oh, ik krijg ik, kijk ook een beetje mee. Ik krijg gewoon pijn in mijn benen ja. als ik het zie. Dat Echt recht omhoog gaat het. Nivali en Horner. We komen zo terug bij uh, Sebastian Timmerman. Uh, Hans Klippers jij zei net. Nou, misschien uh, was het wel iets geweest voor Joop Albeda. Uh, de functie die Camille Uerlings nu uh, gaat bekleden. W wat uh, zei Joop Albeda toen? Maar daar zei ik. <laughs> Van dat ik denk dat zelfs Joop, een type als Joop, uh, daar. Uh, Geen uh, voet aan de grond krijgt. De nee. nee, ik denk dat wij in Nederland gewoon uh, collectief een, een denkfout hebben over alles wat IOC is. Misschien ook wel. Uh, um, het gaat er niet om dat Nederland een afgevaardigde zendt in de richting van het IOC. Het IOC bepaalt gewoon welke kleur zij willen hebben in hun zeg maar, in hun Verenigde Naties. En dat is een royalty, en dat is iemand die in het bedrijfsleven bovenaan staat... en als hij nog een sportieve achtergrond heeft, is dat gewoon meegenomen. Dus het is een voormalige ambassadeur, het is een politicus... of het is iemand in de top van het bedrijfsleven. Dat is wat het IOC zoekt. Dat was waarschijnlijk ook verstandiger geweest van Nederland... om dat als NOC gewoon te communiceren dat dat de eisen zijn vanuit, um, vanuit Lausanne... Um, Camille Eurlings vertegenwoordigt niet zozeer Nederland bij het IOC... als wel hij is de waarnemer vanuit het IOC in Nederland. Dat is precies andersom dan wij, mm -hmm. dan wij denken. Um, mijn plaats is daar dus volstrekt niet toereikend voor... omdat ik gewoon... Ik zit niet in de business, ik ben geen politicus... en ik ben gewoon iemand die iets van sport af weet. Nou, dat is gewoon... Dat is niet de signatuur van het IOC. Nee, maar is dat niet heel erg raar? Dat ze nee, in wij... het IOC niet iemand willen hebben... die ja, juist is... wel veel van de ja. sport weet? Ja, nou, dat, dat, dat kun je doen. Dat zit in, in allemaal commissies. zal Dat misschien wel zo zijn. Maar in het IOC grote bestuur is dat gewoon niet het geval. Uh, en wij maken daar ook een, een drietal uh, permanente zelfde fouten. In denk de rond de uh, er jaren was Vonhof onze kandidaat... en toen werd het Anton Gezink In de negentiger jaren was Huidbrechts onze kandidaat... en toen werd het de prins. En nu was Bolhuis onze kandidaat... En toen werd het Camille Oeureling. Dus wij leren zo langzamerhand ook. Wij zijn wel wat, wat lastig in ons aanpassen. Hoe de internationale spelregels in sport zijn. Dat zijn geen uitgangspunten zoals wij dat in Nederland meestal doen. En dus worden we weer verrast. Hm. En nu was iemand aan de beurt die mm, een, gewoon een bestuurder is. Ja, dat <coughs> is de keuze voor. Hij heeft een politieke carrière. Hij is nu de baas van KLM. Dat is een groot bedrijf. Dat is KLM Air France. Dat wordt internationaal ook, ook gezien als een grootmacht. Ook in de luchtvaart. En nou, als je die twee dingen kunt combineren... dan is sport een product wat je relatief makkelijk leert... Uh, als je zorgt dat de goede mensen gewoon je de bek ingeven... nou, dat, dat gaat heus wel gebeuren. Ja. Uh, de, de, de koning, toen nog prins, en Hein Verbrugge, het erelid van het IOC... Uh, hebben in juni 2011 een brief geschreven naar het bestuur van RCNSF. waarin ze dit al aangaven. We willen, we willen iemand hebben, zeiden min of meer... Uh, André, hou op met jezelf kandidaat te stellen... Want je bent te oud. Bolhuis, en, ja, en misschien, uh, dus. en misschien hadden ze ook wel het idee van nou, dat hij uh, daar niet zwaar genoeg voor zou zijn. Ze zeiden ook heel duidelijk in, uh, in, in die brief dat het geen exporter moest zijn, Ala Pieter van de Hogeband of Richard Krijcek. Mm -hmm. En uh, de collega's van mij hebben van de andere kanten heel erg gepusht, uh, Pieter van de Hogeband. Ja, ik wist dat is kansloos. Want op het moment dat de twee belangrijkste bestuurders. Dan hebben we het over, over de koning en over uh, Verbrugge. Uh, hierop inzetten. Dan wordt het dus iemand zoals Kamer ja. Eurlings. Dus dat lobbyen voor uh, André Bolhuis had eigenlijk totaal geen zin. Nee, nee volgens mij heeft uh, het lobbyen voor Bolhuis heeft volgens mij Bolhuis al, uh, eigenlijk. Alleen gedaan ja. voor zichzelf gedaan en, en ik begrijp dat André daar dat, dat André daarin wil en die had daar waarschijnlijk ook wel in gepast hè, met zijn ervaring, maar nou, hij, hij had er dan over vier jaar later uitgemoet omdat hij de om die te leeftijdsgrens, uh, uh, zou zou bereiken. Camus Eurlings is 39. Ik, mm -hmm. ik denk en dat, dat ik geef Joop gelijk, gelijk, wat hij hoe hij het vertelt is waar en dat is misschien ook triest dat zulke mensen moeten zijn. Maar dat is hoe het IOC momenteel eruit ziet. Ik zie Camille oh. zie, zie ik nog wel uh, uh, voorzitter worden. Uh, want hij is 39. Over twaalf jaar als hij dan... Uh, dan uh, ik zie hem nog wel voorzitter van, voorzitter van het IOC worden. Nee man. Ja. Echt? Nee, maar dan is niet. je ondertussen al lang <laughs> weer president geworden... van uh, of ja. minister-president in Nederland. En dan blaast hij het uh, ja. olympisch vuur weer uh, aan. Want hij heeft het ook uit laten gaan. Dus ja. dat kan niet ook weer. Daar komen we ook zo nog even op terug. Ik hoorde al een kreet van Willem Vissers. Want die keek ook uh, even met een schuin oog naar is uh, ja, geen uit de politiek? Hij, ja, we moeten dat zien even. Ook. Even. Ja, ja, even hè, naar ja. uh, Sebas. Fantastisch. Ja, of ja, fantastisch. Hoopklagende renners, denk ik straks. Wat, wat een chaos op die Angliru. In de dikke mist. Heel veel... Publiek en op dat hele steile stuk kwamen motoren vast te staan. Kwamen auto's van de, de uh, coureurs, uh, ploegleiderswagens van die coureurs... die lange tijd in de kopgroep hebben gezeten, kwamen helemaal stil te staan. Publiek mengde zich in de debatten. En Horner en Nibali, wat we konden zien tussen de, door de mist heen... die hele grijze wolk tussen, daar tussendoor, door, nog altijd bij elkaar. Vooraan die kleine Fransman, Kenny Elisonde. Die is in ieder geval op twee kilometer van de finish. En die maakt een gebaar naar uh, wat uh, publiek langs de kant van de weg van die Spaanse doldwaze idioten duwen, me, duw, me, duw me omhoog. En dat deden ze dan even. Elisonde misschien wel op weg op zijn 22e na een hele grote overwinning. Hoeveel rijders daarachter nog zitten uit de voormalige kopgroep... ...dat weten we niet precies. We weten wel dat Nibali en Horner nu op dit moment nog bij elkaar zitten. Dat zagen we er net nog een keer. Dat ze in ieder geval verlost zijn van Joaquin Rodriguez. Die zien we nu gelost worden. Dan komen we bij Kevin Powels. Dat is een Belg van Omega van Quick die vandaag lange tijd in de kopgroep heeft gereden. Rijden we verder naar voren, zien we het groen van Alejandro Valverde... die ook wordt voortgeduwd naar voren. En hebben we dus nog geen beeld op Nibali en Horner. Die rijden daar volgens mij ietsje voor Alejandro Valverde. En als het publiek eventjes aan de kant wil gaan, en dat doen ze nu... dan kan de cameramotor weer verder rijden. En inderdaad, op 1 minuut en 17 seconden achter Kenny Elisonde... rijden Christopher Horner en Vincenzo. Nibali. Zij moeten nog twee kilometer naar de finish. Het rood van Horner en het Astana blauw van Nibali. In het klassement staan ze er ook zo voor. Horner voor Nibali. Dan zitten maar drie seconden tussen. En het is de vraag hoeveel renners uit de voormalige kopgroep nog voor Horner en Nibali zitten. Want de eerste drie coureurs die straks bovenop de finish komen bij de, op de top van de Angleroe krijgen nog seconden. 10, 6 en 4 seconden voor de eerste drie aankomende rijders. En het verschil tussen Horner en Nibali is dus maar drie seconden. Horner staat op de pedalen zoals hij bijna al die bergetappes heeft gedaan. Hij klimt het liefste uit het zadel staand op de pedalen. En Nibali heeft het drie keer geprobeerd van die 41 jarige Amerikaan af te komen. Het is hem nog niet gelukt. Zit zich te verbijten in het wiel van Christopher Horner. Elisonde rijdt op kop. De Fransmans rapen nu en ze zijn Horner en Nibali. Weer een voormalige, of een renner uit die voormalige kopgroep. Maar Elisonde rijdt hier in ieder geval dus nog een dikke minuut voor. En hij nadert zo'n beetje de laatste kilometer van deze fantastische... maar ongelooflijk chaotische etappe in de mist. Ook dat nog eens naar de top van die hele steile Angliru. En daar gaat Horner. Horner gaat weg. Horner rijdt nu weg bij Nibali. Ja, hij breekt. Hij breekt. Vincenzo Nibali, de Italiaan die het drie keer geprobeerd heeft... lijkt te breken in een bocht naar rechts op het moment dat ik wilde gaan afronden. In één keer wordt het verschil met Christopher Horner... Horner, groter en groter. Vicenzo Nibali kijkt naar voren, naar de mist... en daar ziet hij een rood vlekje van de lijdenstrui van Christopher Horner. Dit kan wel eens het beslissende moment zijn geweest in de Ronde van Spanje. En ik denk wel dat dat zo is. Want het verschil tussen Horner en Nibali wordt plots groter en groter. Nibali heeft het drie keer geprobeerd. En dan is het klaar. Moet hij passen op een tempoversnelling van Horner. En moet hij uh, uh, de Amerikaan laten gaan. Elisone nog altijd aan de leiding... En Horner heeft zich dus ontdaan van Vincenzo Nibali. En zo lijkt de Vuelta, lijkt het algemeen klassement beslist. Ja, en dat is dus wat er gebeurt. Dan sta je ook ineens echt stil. Hè? Dat uh, nou. zagen we bij uh, Nibali gebeuren. We keren uh, zo terug uh, bij de ontknoping daar, uh, bij Sebastian Timmerman. We hadden het over Camille Eerdlings, uh, benoemd tot IOC-lid. Uh, hij is de man, daar hadden we het net even over, Joop Albeda... die, uh, die de Alliantie Olympisch Vuur, zo heette het, uh, 2028, uh, heeft geleid... Uh, ja, dat, dat is eigenlijk mislukt. Moeten we daar nog een conclusie uittrekken? Nou, ik denk niet dat die, dat die zaken nu iets met elkaar te maken hebben. Er was een tweede uitspraak uh, afgelopen week... waar ik mij uh, toen enigszins over verbaasde. Dat was in dezelfde uitzending waar Kruis zei... We, bij de, we komen bij de top 16... waarin André Bolhuis zegt... we gaan het Olympisch vuur weer aansteken... En, toen dacht ik van, goh, toen de regering zei, we stoppen ermee... was er alle reden voor de sport geweest vanuit mijn visie van... oké, okay, dat is prima, de regering heeft belangrijke zaken van het land... om te zorgen dat het land weer economisch op orde komt. Ja. Maar de sport gaat gewoon door met zijn eigen olympische missie... of wat wij willen bereiken om een, fit, een vitaal Nederland te creëren. En als de overheid weer zover is dat ze de zaak op orde hebben... dan sluiten ze maar weer aan. Als André zegt van, we gaan nu weer terug met olympisch vuur... dan juich ik dat alleen maar toe, want dat was een prima uh, katalysator voor sportieve ontwikkelingen... in de volle breedte van, uh, van de Nederlandse samenleving. Ja. Boas reageerde heel mild en, en, en begripvol... toen de kabinet, kabinet deze beslissing had genomen. Daar is die, hij is door, dat is, was verbazendwekkend dat een voorzitter van het NOC dat, dat zei. En daar is hij later heel erg op teruggekomen. En nu, nu spreekt hij wel stoere taal. Mm -hmm. Maar ik weet niet of, uh, uh, of, we, of we snel weer teruggaan naar een soort Olympisch vuur. Eurlings zijn in ieder geval in Buenos Aires van niet... Hm. Maar dat had Bolhuis toen de tijd ook direct moeten doen. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk, we hadden de, uh, de sport had op de barricade moeten staan. Ja, maar het zijn weer, uh, ik weet niet of Camille dat uh, in, in Rio heeft gezegd... maar dat is nou helemaal niet de rol van het IOC om te bepalen of Nederland... Uh, of wij dat mogen doen. Hij is vertegenwoordigd vanuit het IOC, ja. kijkt naar Nederland. En ja. uh, wij zijn zelf al in staat om te bepalen dat hockey gewoon groot moet blijven en zelf moet zorgen dat ze gewoon Olympisch blijven. En we hebben nog steeds twee vertegenwoordigers wat mij betreft. De koning is de grootste invloedrijke IOC-lid wat wij nog steeds hebben. Uh, hein Verbruggen blijkt, ook al is hij uit het IOC, nog een ongelofelijke ja. factor van, uh, van betekenis. Dus ja, of die mensen er nou in zitten, of niet in zitten. Want het gaat natuurlijk om invloed op ja. beleidsmakers. En die is er nu met Bruggen en de nieuwe voorzitter wel drastisch veranderd. Want dat is een heel andere relatie dan met, uh, ja. dan met Jacques Chakro. Dat Robben waren, die geweest is, is dat waren vrienden. vrienden. Die koning vond ik wel mooi. Die was ook heel enthousiast. Die was een keer bij Marts Meets, geloof ik, op de televisie. In het, uh, volgens mij bij de vorige Olympische Spelen. En die was heel erg enthousiast over die Olympische Spelen in 2028. Die vond het echt geweldig. Die ja. zei wat dat kan ja. betekenen. Ik vond ook dat hij daar echt een visie had. Mm -hmm. Op, op wat, wat het kan betekenen voor een land. En daar viel mij toen nog heel erg tegen. Dat het eigenlijk vrij slap weer te werd geschoven. Maar zo, zo, is de rol van Camille Eurlings nu zo... dat hij daar iets mee zou kunnen doen bij het IOC? Of helemaal niet? Nee, het moet natuurlijk eerst in Nederland zitten. Eerst ja. Nederland moet weer willen. En, en, en da daarna is natuurlijk... dat is ook wat, wat, wat de koning en Verbrugge voor ogen hadden. Toen, was, toen, toen zij die brief stuurde waar ik het net over had, toen ja. bestond het, uh, nog t, het, het streven om de Olympische Spelen te krijgen. En dan heb je iemand nodig als Eurlings. Ik weet niet of die, of die, of die zo sterk is. Uh, die dus. Ja. Uh, um, volgens mij is Noesman, Carlos Noesman is een volleybalman. Ja, dat is de voorzitter van Volleybalbond. Uh, die ken jij ja. uh, die ken je ongetwijfeld. Ja. Die man heeft Rio binnengebracht voor ja. Brazilië. Als IOC-lid, ja. door maar te lobbyen. En, nou, daar had Camille, een, uh, dat was de bedoeling, Camille met op de achtergrond Verbrugge en uh, Willem-Alexander. Well, uh, dat had daar heel sterk uh, in kunnen zijn. We gaan naar uh, de Angliru, naar Sebastian Timmerman. Kenny Elisson, dus een tweedejaarsprof uit Frankrijk en behaalt zijn grootste overwinning uit zijn carrière, want hij wint uh, de laatste bergrit en de koninginne aankomst in de ronde van Spanje bovenop de Angliru. En Christopher Horner moet nog 200 meter, heeft de top achter zich gelaten. De laatste honderden meters zijn vlak en hij kan gaan lachen, want hij weet genoeg. Hij gaat de ronde van Spanje winnen. Horner komt nu over de streep, ook bij hem. De armen, de lucht in 25 seconden achter Kenny Elisonde. En dan is het wachten op Nibali die nog is bijgehaald door Alejandro Valverde en door Cardozo uit de voormalige kopgroep van de dag. En ik denk door Dominique Nertz zij ook op weg naar de verlossende eindstreep. Maar deze laatste etappe, of tenminste laatste bergetappe voor laatste rit, is een prooi geworden dus voor Elisonde. En hier komt de verliezer van de dag, Vincenzo Nibali. Hij komt binnen zo'n halve minuut na Crystal en dat betekent dat de 41-jarige Christopher Horner... 41 jaar en 326 dagen oud... deze Ronde van Spanje gaat winnen. Morgen als leider in het algemeen klassement Madrid mag binnenrijden. Hij zit op de grond. Hij heeft inmiddels een blauwe handdoek om zijn nek heen geknoopt. De helm gaat af en dan... Ja, ik heb niks tegen oudere man, hoor. Maar dan zie je een kalend gezicht van deze dik 41-jarige Christopher Horner. Het is een opmerkelijk figuur. We hebben veel verhalen al over hem kunnen lezen de laatste weken over uh, hoe hij eigenlijk als een soort wereldreiziger... altijd door zijn carrière heen ging. Door die, hoe die, hij uh, uh, bijzondere diëten had met allerlei fa fast food, voedsel... van die grote uh, ketens uit Amerika. Maar hij is wel de winnaar geworden nu van de Ronde van Spanje 2013. Want hij brengt Vicenzo Nibali de laatste slag toe. Ja, maar elke etappe koers ja. een hamburger, hè? Dat is La, ja, nou ja, is goed. We zijn goed over, over Duffy-OC. Uh, ja, ja, uh, ja, we gaan naar ja. de oc Geweldige geweldig <laughs> ja, sport. Quote ja. handskap. Is het uh, uh, goed voor veertigers? Ja. Uh, 41. We horen er nog een, jaar, een half jaar bij, maar uh, dat is een uh, mooi teken. Geweldig. Veertigers ja. nog uh, gewoon een ronde kunnen winnen. moet. dat moet toch maar weer opnieuw beginnen. Je ja. hoeft dan lang geen afscheid te nemen. Even hey, is wel aardig. Uh, deze man die, die, die, die, die ronde wint is ouder dan uh, Camille Luns. Ja, ja, 39 ja, en 41. Ja, ja. Um, uh, toch nog even over dat IOC, want het is misschien dan een beetje saai... maar we, misschien kunnen we nog wel enige duidelijkheid scheppen. Er, is, er zijn ook heel veel berichten altijd als er een, een congres is van het IOC... over alle geld, al het geld dat daarmee gemoeid is en al het uh, geld dat het IOC uh, bezit... Kun je daar, Hans, je hebt er met je neus bovenop gezeten... maar dat zegt denk ik niet zo heel veel... maar kun je daar een beetje wijs uit worden? Al het geld, uh, dat, daar is Jacques Roch ook heel trots op geweest... Hè? Ja. Dat, dat, uh, dat er binnen is. Waar gaat dat heen? Hebben wij daar zicht op? Nou, Kijk, ze, ze, ze, ze zorgen voor een reserve. Hè? Dat is bijna een miljard. En ja. dat, dat, Ik begreep dat ook niet. En dat is maar uitgelegd, niet nu, maar al eerder. Zij dekken zich in voor een moment dat er een Olympische Spelen niet doorgaat. Want dan komt er heel veel verlies... want dan krijgen ze geen inkomsten, tv, enzovoort, enzovoort. Daarvoor maken ze die reserve. En het is dus nu bijna een miljard dollar... Dus ze waren heel tevreden daar in Buenos Aires. Ze werd natuurlijk met, en vandaar ook dat er geen nieuwe stroming komt. Bach is, zit in uh, uh, mijn, ins, mijn zin is in, in, het, in het kamp uh, Rogge, zeg maar. Zelfde uh, manier van, van, uh, van regeren. Uh, dus dat was voor het IERC helemaal geen reden om uh, iets anders te willen. En dat is jammer, tuurlijk, want we zouden allemaal meer, uh, meer echte sport erin willen hebben. Ja. Maar goed, als we als we dit dan zien met dat wielrennen... dan zeggen we van nou laat zij maar daar lekker zitten. Uh, want uh, dan vielen we ook weer mensen in slaap hoor in Buenos Aires. En dan moesten we weer mensen geholpen worden met hun stemkastjes. Dan denk je van ja, die <laughs> tijd gaat nooit voorbij. En, en dat is dan wel weer vermakelijk. Daar kon ik me dan, daar kon ik dan wel weer uh, van genieten. Ja. Ja. Maar Tom, met Thomas Bach wordt niet een andere, een andere uh, weg ingeslagen. Nee, helemaal niet. Hij, hij heeft wat, wat nieuwe plannen. Hij wil iets meer sporten erop hebben, twee of drie sporten erbij. Ja. Hij, uh, dus maar er komt niks. Daar komt Niks anders dan, dan wat, wat er nu onder roggen gebeurde. Nee. Ken, ken je uh, Joop uh, Thomas Bach? Nee, ik ken hem niet. Ik weet alleen dat, hij, en dat het soms voor ons ook lastig is om te kijken... van wat hebben die oudere mannen vroeger allemaal gedaan. Hij is toch Olympisch kampioen, ja. 1976. Ja, Schermen. Dus het is uh, van Schermen. Er zitten wel veel mensen die een sportachtergrond hebben. Maar je, ja. als je het dus ook hebt over... Uh, het gaat dan op een gegeven moment over het beheren van een miljard. Dat je gaat, uh, laat ik zeggen, de gemiddelde sportman of coach... die later gewoon ook nog iets doet, wel een beetje de... He, dat is toch wel een apart vak. Wat ik, wat ik mij altijd afvraag... Uh... Is bij wijze van spreken, ook voor Camille Eurlings hoe mensen dit soort toch wel grote functies met die waren een geweldige impact van uit een invloed op de samenleving? Ooit hadden we de Olympische Spelen, werden alle oorlogen gestopt. Of, ze, of je dat in 14 dagen er even bij kunt doen, dat is voor mij altijd verbazingwekkend. Ik ben toch wat meer van gefocust en obsessief ergens achteraan jagen om iets voor elkaar te krijgen. Ja, want dat is zoveel, zoveel werk, is het? Hè? Het is ja. ongeveer 14. Het is 10 tot 14 ja, dagen ja, ja, en, op jaarbasis. Maar Het is aan of je in een commissie komt, ja. weet je maar... maar. Camille Eurlings die vond het toen te veel werk die politiek vond ja, hij ja. te druk. En ja, dan ja. Hij moest een gezin stichten. Ja, ja. Nou, toen ging die in Limburg weer. Ja, dat ging niet. Dat lukt op een maar of andere manier. Waarom weet ik ook niet meer. Ondernemen is geen Geloof ik. Ja. Ja. Dus dan is het al moeilijker. En, en dan wordt hij vlak daarna directeur van de KLM. Dat lijkt me nou niet een, een baan die dan minder werk is, of, of dan, dan in de politiek. Mm -hmm. Dus ik vind het ook een beetje zwalkend allemaal. Ik, vind, ja. ik heb nooit zo begrepen waarom hij nou wat, hij, wat hem nou zo bijzonder maakt om hierin te gaan zitten. Maar ik sta er misschien wel iets te ver vanaf. Ja, het is ontzettend aantrekkelijk om in het sport een IOC-functie te bekleden. Of een functie. Dat zie je toch in alle. Nee, ik begrijp dat hij het wil. Maar ja. ik begrijp niet zozeer dat hij zo, uh, zo, zo goed was om dit te doen. Nou, wij moeten, wij, moeten, wij moeten aanzien hebben, blijkbaar, binnen het IOC. Nou, als je dan komt met een oud minister. en een, uh, een, ja. een directeur van een groot bedrijf als Kalim. Ja. dan maak je indruk. Nou ja. En of dat ja. nou goed is of niet, dat is wel de reden waarom, ja. uh, waarom dit gebeurd is. En kijk, uh, dat, natuurlijk hebben wij aan Eurlings gevraagd: van, heb jij daar wel genoeg tijd voor? Hij zegt dan, en dat vind ik wel plausibel... hij zegt, ik kan het combineren, ik ga de hele wereld over... dus kan ik dan, in als ik daar twee dagen ben... een dag voor de KLM en een dag voor, uh, voor het IRC. Dus da daar zie ik wel wat in zitten. Dat moet nog in de praktijk moet dat nog blijken. Maar goed, uh, uh, ja, laat, het, laat het afwachten. Maar is er een manier waarop hij zich zou kunnen onderscheiden... Ah, absoluut. Daar? absoluut. Zijn, zijn, euh, en, hij, gaat, hij gaat Nederland... Hi gaat daar, uh, het, het is inderdaad, Joop, als jij zegt... hij vertegenwoordigt uh, uh, niet Nederland in het IOC... maar hij moet ne-, hij moet IOC in Nederland vertegenwoordigen. Dat wil, dat, dat wil wel zeggen dat je daar als Nederlander rondloopt. En ik denk dat hij daar... Ik heb, hem, ik heb hem de eerste uh, uh, uur heb ik hem daar zien lopen. Omdat ik een, een, met uh, Hein Verbrugge zat te praten. Nou, dan zie je al... Hoe innemend hij is, He, je kan zeggen van ja, wat heeft dat ermee te maken? Maar goed, hij, is, mm -hmm. hij maakt wel indruk. Kijk hij doet Limburg de... natuurlijk ook. Dat Hij wel. komt uit Limburg, ja. ja. Dat, ja. Is ja. Dat, dat is het. Dat is het, Willem. Ja. Ja. <laughs> Daar staat alles mee dicht. <laughs> nou, punt dus. Had je dat niet wat eerder kunnen ja. zeggen, Willem? Ja. ja, maar dan was het zo snel afgeronde discussie. <laughs> ook in de politiek komen steeds meer mensen uit Limburg. Uh. Ja. Oké, okay, nee, dan zetten we er echt een punt achter. Ja, ik wil ik nog heb... één ding zeggen ja, over Bach. Er is een, een, een, een interessante documentaire geweest op de WDR, Duitse TV. En uh, natuurlijk werd er gezocht van. Ja, we, uh, Kleeft kl er iets uh, aan uh, hem? Ja, klopt deze man in ja. alles. Nou, het mooie was dat hij, uh, uh, hij schijnt, en ze hadden wat mensen opgevoerd. in, uh, in een Duits kampioenschap schermen. schijnt hij gesjoemeld te hebben door zijn handschoen nat te maken. En als je dat dan op je eigen vest, elektronisch vest drukt. dan uh, registreert dat niet. De, uh, de, de, de punten ah, van punt. de tegenstander. Nou, dat werd dat was een prachtig documentaire. En, er werd, en mensen zeiden ook inderdaad: uh, de, hij komt de Taubers Bischophoven. En dat is Bon, was dan de grote tegenstander. Dan hadden ze iemand van Bon opgevoerd. Dat, uh, dat ze inderdaad hem betrapt hadden met natte handschoenen. En dat is nat dan in, uh, in de schermen en in de sport. Nou, de het ander. is niet aan hem bij verkleven. Nee, nee, nee, blijkbaar niet. Nee. <laughs> ik heb als ik jou op Alba daar zie, altijd een ondingbare behoefte om te praten over volleybal. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar <laughs> ik wil daar toch nog even over hebben, want de Nederlandse volleybalsters zijn eigenlijk heel sterk begonnen aan het Europees kampioenschap in Duitsland. Uh, het gasland en Turkije waren net iets te sterk, maar dat zijn dan toch ook wel de gerespecteerde toplanden. Spanje werd in de pool eenvoudig met 3-0 verslagen, dat betekende kwalificatie voor de tussenronde en daarin mocht Kroatië eigenlijk geen probleem zijn, maar dat was het dan toch net wel. Een 3-2 nederlaag zorgt voor een flinke kater bij bondscoach Guido Vermeulen.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 Altijd het volleybal. Um, was dit een, een, een grote teleurstelling, denk je? We hebben ja, ze daar moeilijk ja, mee, nog? Ja, ik denk dat nou, dit team heeft natuurlijk, het, het, het lijkt ver weg, maar dit team heeft wel iets heel bijzonders meegemaakt met uh, de tragische dood van uh, Lodewijk Severijn en Ingrid Visser. Ja. Daar heeft deze, deze groep echt een enorme klap gehad. Hm. Um, Guido, uh, Guido Vermeulen heeft dat uitzonderlijk goed opgelost met die groep. En daar, is, daar, daar, daar ontstaat dan ook weer een soort nieuwe verbondenheid van een, van een team mee. En de, de vechtlust symboliseerde wel iets van... we gaan iets bijzonders doen. En ik denk dat ze hun eigen lat erg hoog hebben gelegd. En ik denk dat het ook terecht is. Uh, het spel leent zich er ook voor om ook verrassingen te kunnen halen. En ik denk dat de kwaliteit van het spel nog niet evenwichtig is. En misschien heb je nog wat ja, ervaring. Zat dat een moeilijk begrip... Uh, maar de verrassing, het, het had met iets meer constantheid... ...waren ze gewoon naar de laatste achter gegaan. En dat was de plek geweest waar ze thuis horen. Ja. Maar ik denk toch dat ze, ook in uitstraling... ...en ook als ik zie dat Manon Vlier daar toch weer een nieuwe positie gevonden heeft... ...waar ze wat minder onder de druk speelt van... ...ik moet dat maken en ik ben de leidinggevend en alles hangt van mij af. Ja, het is gewoon een... Uh, het is ook heel goed dat die meiden dat met elkaar als een kater ervaren. Stel je voor dat ze tevreden waren geweest. Ja, dan maar hadden, jij zegt wel dat het, het, het grote drama van, van afgelopen ja. mei... Ja. Het uh, is dus, dus dus kort de... achter ons. Ja. Ja. Dus de ploeg ja. moet ja. gewoon van heel ver komen. Nou, ik denk dat het een sport... Kijk, ik, uh, ik praat een beetje uh, uit ervaring. We hebben uh, met Willem Vissers, die hier ook zit... We hebben met z'n tweeën samen met John Volkers uh, collega... Uh, het boek De Lange Mannen geschreven... waar ja. uh, Joop heel, uh, een, een van de hoofdrollen speelt. Dus we hebben heel lang het volleybal gevolgd. Ik denk persoonlijk, maar misschien dat Joop mij neerknuppelt nu... ik denk dat je iets in een sport als volleybal of basketbal... iets speciaals moet doen om succes te hebben. En wat zij hebben gedaan met het bankkastmodel... dat was, uh, dat was geweldig, dat was een sprookje. Dat, dat was Een sprookje wat werkelijkheid werd. Op deze manier red je het niet. Ook bij de mannen niet. Het is, we hebben het over een EK. En het is een jonge ploeg. Het is, uh, we worden net vijf speelsters die nog niet op een EK hadden gespeeld. Maar ik zeg je, een EK haal je nog ineens de laatste acht... Ik zeg je, dat als je niet iets, iets anders doet dan uh, bij je club spelen. en, uh, en uh, af en toe een centrale training. dan kom je niet meer in de top. En dat is bewezen. En ik denk dat dat ook niet meer. en het, dat geldt voor de meeste teamsporten. Ja, je zou ja, dat is een hele zwarte, nou, zwarte dus, afschildering. Ja. Ja, ja, nou, ja. nee. de, de, de teamsporten doen het natuurlijk al een paar jaar niet meer zo goed. Nee. Ik bedoel, als je hockey. als je daar waar je poolwedstrijden nog maar 12 wil wint... als je daar beide teams. zijn geloof ik derde geworden bij het laatste EK. Uh, voetbal hebben we het ook al over gehad. Dat gaat ook niet geweldig. De vrouwen waren natuurlijk uh, dit jaar tegenvallend op het EK. De mannen die zijn op zich nog wel goed, maar Kruijf zegt, de laatste 16 is al uitstekend. Oh, even kijken we... of de tennissers het goed doen. Nou ja, dat is, dan, <laughs> ja. Vind ik dan wel, het is ook een team. Maar het is dan wel een kleine team. Maar je hebt natuurlijk bij andere sporten ook. Basketbal stellen we helemaal niets meer voor. Nee. Ik geloof handbal dat dat nog wel aardig gaat ja, met de vrouwen. Ja. Maar het is wel weinig. Ja. Maar misschien willen de, de tennissers wel. Ik wil heel even naar Marcella Mesker. Marcella, hoe gaat het uh, met de Davis Cup mannen tegen Oostenrijk? Ja, gekke vierde set. Uh, Nederland lijkt dus 2-1 in sets. En in die vierde set komen ze tot twee keer toe een break achter. Maar plaatsen onmiddellijk de re-break. Dus ja, schieten de Oostenrijkers er niks mee op. Het staat 4-3 voor Oostenrijk. Uh, Royer serveert nu. 30 gelijk. Goede service hier. Wordt 40-30. Dus kan 4-4 worden. Het is dus heel spannend. Want ja, die vierde set uh, gaat Nederland er met de winst vandoor. En promoveren we naar de wereldroep. Of komt Oostenrijk nog terug en komt er een beslissende set? We gaan het zien. U hoort uh, Marcella Mesker straks ook nog in het Radio 1-journaal. Moest ik jullie toch heel ruw onderbreken? Het spijt mij, het ja. spijt mij. Willem Vissers van de Volkskrant, Hans Klippes, AD. Joop Albada, interim technisch directeur van uh, de Nederlandse Atletiek Unie. Sorry, nee. niet boos? Nee. nee, sport gaat voor. Ah, gelukkig. Goedenavond. Sport <laughs> en de reclame gaat ook voor. <laughs> Sport op radio 1. Zometeen om 7 uur de eredivisie. Ajax bex Indraaien de bal met de tweede paal. Mooi gaat gaat erin. Dan ja. buurt Heraard Tles. De doekst wordt genomen, wordt hier gekocht. ABL Vitesse. Schieten kan die schiet dan. Hij doe heel veel langs de tegenstander. Gaat dan liggen. En om kwart voor 9 Twente PSV. Schot dat blijft hangen. en op de paal in de goal. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.